Half uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij de acties op de Franse snelwegen is een dode gevallen. Volgens Franse media stierf een demonstrant toen ze werden aangereden... door een automobiliste die met haar dochter op weg was naar het ziekenhuis... en in paniek was geraakt. In heel Frankrijk wordt vandaag actie gevoerd... tegen de verhoging van de brandstofprijzen. De automobilisten houden langzaamaan acties... en blokkeren tolpoorten bij snelwegen. President Macron verhoogt de benzine- en dieselprijzen... om de Fransen ertoe te bewegen op duurzame energie over te gaan. In Californië is het dodental als gevolg van de branden opgelopen tot 71. Op de lijst met vermisten staan meer dan 1000 namen. Al denken de autoriteiten dat er ook mensen tussen staan die inmiddels veilig zijn, maar wel als vermist zijn opgegeven. Zo'n 5500 brandweerlieden proberen nog altijd de branden te blussen. Van de 590 vierkante kilometer die nog in brand staan, is de helft onder controle. President Trump bezoekt vandaag het rampgebied in Noord-Californië, waar ook het zwaar getroffen stadje Paradise ligt. De marine van Argentinië heeft de onderzeeër opgespoord die al een jaar vermist was. Het wrak ligt op een diepte van 800 meter voor de zuid-Argentijnse kust. De kapitein van de onderzeeër met 44 man aan boord meldde destijds dat het vaartuig water maakte. Kort daarna was er een explosie en snel daarna werd er niets meer vernomen. Rond 12 uur komt Sinterklaas aan in Zaandijk. De gemeente Zaanstad heeft diverse maatregelen genomen om de landelijke intocht in goede banen te leiden. Langs de route die de Sint aflegt zijn demonstratievakken ingericht van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Vanwege die protesten zouden veel ouders erover denken om hun kinderen weg te houden bij de intocht. Gisteren riep het kabinet op om toch vooral naar Zaanstad te komen.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 at home all alone Pushing 40 in the friend zone We talking and then you are cool.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 zijn we uit de, alle reclames record voor de tweede uur? <laughs> Autobedrijf Zandvoort, uh, natuurlijk een, een sponsor van CFM. We gaan het tweede uur doen en inderdaad zit de heren van Autobedrijf Zandvoort tegenover mij. Alvast welkom. Dankjewel. Dankjewel. Uh, daarna gaan we praten met Noortje Olimuller uh, over het muziekpodium. En als uh, afsluiter praten wij met degenen die ook categorie winnaar zijn. En dat is uh, het Wapen van Zandvoort en Van Vessen. Uh, heren, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Uh, zijn jullie al een beetje bijgetrokken na de donderdag? Uh, We moesten gewoon vanmorgen weer werken. <laughs> gewoon om half acht weer aanwezig. Maar met een nieuwe toeschouwer. Het ja, dametje. Ja. Het ja, ja, ja, kom een stukje, kom een stukje dichterbij. Je okay. moet een goede morgen zeggen als je binnenkomt. <laughs> ja, er worden gelijk eisen gesteld. Uh, ja, als dametje. je nu met dametje tegenkomt, dan moet daar een uh, goede morgen. Uh, goedemorgen, ja. <coughs> jullie, uh, er waren drie categorieën. Ja, dat klopt. De, de retail, en ja. de horeca. En, en de overigen. En de overigen. Ja. Jullie zaten in de overigen? Ja. Helemaal. Ja. Het Jureport praat over jullie als. Ook met duurzaamheid, want daar yes. ging het ook over. Yes, yes. Hoe duurzaam zijn jullie? Uh, bijzonder. Als ik een, een voorbeeldje mag geven. Ik betaalde eerst altijd een, uh, aan voordruk, aan, aan belasting. Uh, of uh, voor uh, elektra en gas. 560, 570 euro. En nu 266. Dus zo duurzaam zijn we geworden. Hoe doe je dat? Met panelen en met isoleren en met ledverlichting en even opletten. Andere beglazing erin? Ja, andere glas. Dubbel-dubbel ja. glas voorin. Niet normaal. Ja. Wat zit erin? En we zijn er groots mee. Hm. Nou ja, dat blijkt wel, want de, de rest is daar ook groots mee. En, ja, ja, en uiteindelijk komt dat dan bij elkaar, hè? Ja. Nou, je kent de hele buurt zouden zien. Ja, <laughs> iedereen hier vanuit Het Is niet normaal. Ja, klant hier, ja, klant daar. Heel, heel veel bekende. Ja. ja dat, is uh... dat? Uh... Jullie zijn natuurlijk wel uh, al, al bekend in Zandvoort als, uh, als garagebedrijf Zandvoort. Dus wat dat betreft hebben jullie uh, bekende genoeg in Zandvoort? Ja, ja. Ook mede doordat we eigenlijk altijd open zijn en voor iedereen aandacht hebben. Of je nou een dure of een dikke auto of een dunne of een kleine of een lelijke. Iedereen kan oh, bij jullie binnenrijden van ik heb een probleem. Gewoon normaal blijven. Dat is wel de mooiste uh, <laughs> ja. zin. Dat je gewoon normaal moet blijven. Ja heerlijk. Is dat ook uh, uh, het succes... Zeker. Ik, ik denk het, ja. Ik ja. denk het. Want het, het ja. is, als wij ik ga even zijn, naar de zoon. Ja, de zoon. Ja. De vader die.. Uh... Uh, heel leuk. Uh, vanochtend komt nog een klant bij ons binnen en uh, ja, eigenlijk is het nee bijna nooit te koop. Het is altijd, je hebt altijd wel even een momentje voor iemand van oh kom maar aan, ik ga even kijken voor je. Ja, dat is gewoon onze kracht. En dat gaat de buiten de geplande werkzaamheden pak je toch even een minuutje ja, ja. uh, voor diegene die daar met een probleempje Kijk, staat. of je lost het meteen op een lampje, of je maakt toch een vervolgafspraakje, Maar je hebt wel even de aandacht voor iemand en dat is gewoon onheers belangrijk. Maar je hebt natuurlijk ook het voordeel dat jullie ook geopend zijn op zaterdag. Ja, wij zijn op zaterdag. Hè? Om half acht ben ik En wel. dat is uh, natuurlijk bij heel veel garages die uh, echt een, een merkgarage zijn, die zijn niet open. Dat een je, die... merkgarage, waarschijnlijk enkel alleen de showroom. En het is pas om tien uur dat ja. we open zijn. Uh, wij zijn er al eerder. Wat beginnen jullie zo? Al 41 jaar, jaar hè, zijn we ook op zaterdag. Uh, 41 jaar, ja. Om half acht beginnen we. We hebben ja. koffie en een goed gesprek. Op zaterdag -oord. Ja, ja. ja. ook. Nou, nou, ik kies later. Ja. Maar en meestal tot een uur of vier, een half, vijf. En dan uh, zit vaak met klanten ook nog even gezellig een borreltje. Of vrijdagavond zit er nog even een borreltje met een aantal vrienden en kennis. En, en, en de klant die erbij mag komen. Oh Ben, daar ja. moeten wij. Dan. Moet, je <laughs> dan moet je naartoe. Ik kom op de vrijdagmiddag met een klein probleem met de auto. Dat wil je... En dat jij je, je wilt, ja, ik <laughs> Hij, Hij komt dan ja. even voor de borrel. <laughs> dan kan jij ook zeggen, kom alleen voor de borrel. Ja. Ja, ja. um, wat, wat vinden jullie van zo'n... Uh, buiten dat je groen hebt. Hè? Wat vinden jullie van zo'n uh, ondernemersavond? Ik vind hem nu geweldig. Ja. Ik had hem er nooit meegemaakt. En je krijgt allemaal... Maar ja, dat is dan dorps, denk ik. Eerst negatieve verhalen. Het is doorgestoken kaart. Is dit, dat. <lacht> Nada en oppers. Ik vond hem helemaal top. En de, de manier waarop ze het brachten... wat ze een moeite hebben gedaan om, om die hele uitzending te verzorgen. Chapeau. Ja. Ja. En dan is het foto... helemaal leuk als je met alles uh, de deur uit gaat. Ja, de Ja, ja, ja. ja het is gewoon de, de, aan zich. Wat, erg, wat ik erg jammer vond, is dat het zo onwijs rumoerig was. Ja. Eh, dat je een hoop dingen niet kon verstaan wat ook de genodigden presenteerden in hun verhaal. Dat, eh, en dat ja. de mensen niet op reageren en gewoon lekker door blijven kletsen. We hebben ja. het in uh, het in de eerste uur even met, met Peter Tromp erover gehad. Want die zat in de jury en die kwam met hetzelfde uh, over het geluid. Uh, ja. ja, het is heel moeilijk om een zaal stil te krijgen. Heel of je moet in het midden gaan staan en dan... Uh... Heb ik ook Golfwart, nog, zeg, Ja, <laughs> ja, ja gewoon dan. in het midden gaan staan. <laughs> maar dat kan niet met zijn podium ja. natuurlijk. Ja, nou, je, je zocht er allemaal uh, gelikt uit. En, uh, wat vonden jullie van de andere uh, categorieën? Sterk. Ja, absoluut. Heel sterk. Ja, wapen ja. Zandvoort. Ook. Ja. Ja. Vesum. Ja, ook. Ja, dat zijn allemaal jongens die ook hun nek uitsteken. Die ook gewoon uh, druk en uh, hard uh, voor de klanten hebben. En, ja. Nee, goed, oh, lekkere ja. Zandvoortse ondernemers. Ja. Prima. Prima. Daar moet het dorp vol van komen. Ja, <laughs> niet uh, allemaal. Wou, ja, ik wou zeggen, wou je nog meer uh, nee, garagebedrijven erbij hebben dan? Nee, het zou niet kunnen. Op een gegeven moment is het vol. Is het vol? Dat ik begon, maar hier zeven garagebedrijven. Ja. Zeven, hè? We hebben het net over Geerlings gehad. en ja. uh, Die is ook uh, inmiddels verdwenen. Nee, nee. Ja, precies. En dat, uh, er zijn een hoop garagebedrijven weggegaan omdat het niet meer kon. En, nou ja, de auto's worden het ook anders in onderhoud. Merk je dat? Uh, ja, zeker. zeker. Ik, uh, Veel elektronica. En, ja. en, uh, in, in, in, in de begindagen van, uh, van mijn rijbewijs deed je een heleboel zelf, maar dat, ja. dat is helemaal over. Hè? Dat je niet meer. Het nee, nee. is dus een stekker erin. en Zonder uh, laptop. Ja, aan het lezen. Uh, lezen ja. Kon je dus van, ja, heel, heel, niet zo heel ver meer. En luisteren op wat de klant zegt. En aan de handen van... Kun je een conclusie maken? Vroeger als een auto binnenkwam, wist ik precies wat er aan de hand was. Maar ja, op het geluid? Ja, ja. Precies. ja. precies. En dat is, dat is over. Maar vroeger deed ik ook veel plaatwerk. Ook dat is afgenomen. Ruiten deed je vroeger ook afgenomen. Dus dat... Uh, dus we gaan... Is dat... Is dat uh... Komt dat de, door, de, door de nieuwe technieken of nee. komt dat door de specialisatie van bijvoorbeeld een, een, een, een, een raadspecialist? Ja, als ja. Ja, ja. Ja, denk ik. Ja. Ja, ja. Oh. De gestuurde schaduwestromen. Die ja. ja. ja, ja, komen ja, s dus s'avonds. Ja. Ligt er ah, aan wat jij. voor verzekering je afsluit dat je gewoon verplicht wordt om naar die reparateur te gaan? Dat is ga je... bij een aantal verzekeringen is ja, dat verplicht dat je Ja, ja, dat allemaal. Maar dan ga je dus steeds meer naar de auto zelf toe. En dan praat je eigenlijk. Ja, noem maar, wielophangingen en motors ja, en de echte remmen en dat, dat soort dat dingen. Het ja. mechanische gedeelte. Dus dat, uh, en af en toe is het een klein dingetje dat je zegt, dan help je een klant met wat uitduiken. Of een... ja. Er is altijd wat te doen, de hele zaterdag zijn we bezig. Maar trouwens... De hele maandag ook, open ja, ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja, we hebben het verschrikkelijk druk met die APK's. Dus dat, die heb ik toen uh, naar beneden gebracht, die prijs, omdat iedereen liep te stunt. En ik denk nou, zie maar. En dan reken ik maar een tientje ervoor. En dan worden ze vaak goedgekeurd. En de mensen snappen het niet. Maar dan kunnen ze er ook bij blijven. Maakt niet uit. We zijn een open garage. Gewoon transparant. Bats. En dat we zitten tussen de 1000 en 1100 APK's per jaar. Met z'n tweeën. Dus dan sta, dat je, sta je niet stil. stil. Ja, dus, <laughs> dan sta je niet stil. En daar zijn ook trots op. Die APK-keuring, dat gaat via zo'n lijst. Hè? Die, ja. uh, die kan ik ook met die auto mee als ik hem terugkrijg. Nee, ja, precies. Hm. Dat is eigenlijk niet te doen voor een tientje. Nee, kan ook niet. Maar wij geven ook veel advies. En aan de adviezen uh, gaan de mensen zeggen, doe het toch maar. Ja, okay. want zijn in, in, in, kijk, er zijn er ook bij die rekenen meer voor de APK. En dan, dan geloven de mensen het niet. En hier kunnen ze het gewoon zien. We bewaren de onderdeel, want ik kunt het zien. Geen gezeur. Dat is de reden waarom we het heel druk hebben. Nou ja, als jij, nou, tenminste, zo moet je dat voelen. Je komt bij jullie en je wordt APK en je zegt van nou dat rubbertje is versleten. Nou, ja, doe dat maar. Ja, maar. Ja, precies. Maar ja goed, je kan alles in overleg doen. En dat, dat is eigenlijk het meest leuke wat er is. En ze kunnen bij ons altijd binnenlopen. Ik zeg wel eens gekscherend, je kan bij ons nog met de directeur praten. Nog, <laughs> is, nog wel. <laughs> ja, het blijft zo. Nee, maar het zijn van die dingetjes. Het ja. is gewoon open en, uh, en klaar. En we doen het z'n allen ons best. Dat, dat, dat wil ook iedereen, hè? Ja. Uh, een aantal mensen voelt zich al heel gauw genaaid door een, door een garage. Ja. Nou ja, dat, dat, goed, dus, dat image kleeft er nog steeds een beetje aan. Maar ja. Dus als je mag blijven zitten voor zijn APK-keuring, ja. heb je best wel kans dat, uh, ja. dat iemand dat al een keer doet. Ja, kom je bij een grote merkdealer, dan krijg je een grote witte balie en dan staat er een man met een stropdas om en verder kom je niet. Nee, of je echt dan dan gasten ja, kijken naar ja. je auto voor 40, 50 ruggen, wat ze gaan doen met hem. Ja. Ja. Ja. Nee hoor. We hebben nog een goed ja, Er zijn, er ja. zijn natuurlijk. Uh, uh, ook andere garages die goed zijn, jullie ja. zitten toevallig heel erg goed in Zandvoort. Ja. Uh, zijn je nou de enige of is er nog één? Je hebt Strijder en je hebt Carimo. Carimo, ja, ja, precies. Dat is hè? hè? Dat zijn er eigenlijk een eindig drie Ja, ja, eindig. ja hoor. En we, met we hebben allemaal ons eigen gebied. En het is prima. Het is prima zo. Als een als van die twee de miljoen zouden we, zou ik het niet eens aan kunnen. Nee, dan moet je... Dan en dan we je hebben moet je nu wel het geluk dat we nu net een nieuwe monteur hebben. Dat is die Peter. Die Daar wou ik nou even Natuurlijk. Jullie breiden uit met monteurs. Nou, gelukkig. Eindelijk. Je hebt hem gewoon nodig. Nou, keihard nodig. En vertel me nou wat. Als je de krant leest dat 55. 50 is niet aan de gang kunnen. Ik heb aan het, het UWV gevraagd, geef er eentje van 60. Ja. Laat me komen. Dat zijn mensen die kunnen gewoon werken. 55, maakt me niet uit. Dat is geen enkel parlement. Er kwam niemand. Hè? Nou, Peter... Vreemd is dat, hè? Ja, ik snap er geen hol ja, van. Nee. Echt heel raar. En, en als je het UWV belt, oh ja, ja we nemen het op. We, we nemen het mee. Het nou... Nada. En dan vraag je iemand uit een beetje uit de buurt, zeg uh, Haarlem, uh, Heemstee, Bloemendaal. Uh, en dan krijg je gewoon een aanvraag van iemand uit, uh, uit Alkmaar, zeg, Ja, maar ik heeft toch helemaal geen zin. Reistijd, uh, files. Ze is ook niet ja, wat, ja, je, ja, wat je precies. vraagt personeel. Ik vind het verbazend dat je in zo'n in, zeg maar, regio Haarlem-Zandvoort uh, ja. niet een monteur kan vinden. Ja. Nee, niet. Tenzij het straks wel slechter gaat en dan lopen ze weer. Maar ja, ja. goed. Ja. Maar goed, uh, dat, uh, dat, praat, dat praat een beetje de, uh, de moeilijke kant op. Um, je hebt er nu een goede motor bij, dus die, uh, die, die pakt uh, wat op. Je zit er al 41 jaar in die, uh... in die hoek. In Begon in de Schaapansraat en toen weer teruggegaan naar de kammerling -Onderstraat. onderstraat Hoe lang ga je dat nog doen? <lacht> Ik was toch <op lacht> wel vijf jaar geleden al. Dus, ja, nee, daarom. Maar, nee, maar dat mede ook dat er geen mensen zijn. Hij kan het moeilijk in zijn uppie, dat gaat niet, dat kan je niet maken. En je hebt echt twee aan elkaar keurmeesters nodig als je zo'n aantal wil omzetten. En dat, uh... Maar we zijn bezig nu uh, met uh, wat afbouwen. En dat is een, een ja. belangrijk ding. Jammer, dat zeg ik al jaren. Maar, daarom die, nee, daarom nee, vragen we hoe het daar zit. Serieus in de gang. Van de gang. Dus dat? Is oh, schopje wel. vandaag mogen we eruit. Ja. Ja. Nee, nee. nee, maar er is Ik denk dat je wel blij bent met, een, uh, met de wat oudere medewerker, vader. Zeker weten, maar we kunnen goed ja. samenwerken. Ja, ja, okay. ja precies ja. ja, ik ben het. Het zo. <laughs> gaat ergens een telefoon over, die laten we ja, lekker ja. rinkelen. Want ja. ravel, ja. Het is belangrijkste, is bellen ze nog wel een keer. Ja, dat vind ik ook. Nee, verder moeten we niet mopperen. Uh, nee. Het gaat goed. Dit is natuurlijk de kroon op mijn werk. toch? Dit is uh, inderdaad ja, ja, een, een mooie beloning voor jullie beide ja, precies, werk. Hè? Want uh, ja. uh, je bent begonnen, maar uh, de, de, de ja. zoon. Die, ja, die uh, gaat het even lekker afmaken. Die gaat het Doe even lekker afmaken. Dus je ja. doet de volgende 41 jaar nog. Ja hoor, Voor mij mag hij. <laughs> ja, ja nou, ik, ik heb wel het idee dat je toch heel erg betrokken blijft bij deze altijd. zaak. Altijd, ja. ja. Dus het is altijd. toch een, een, een, uh, niet, niet je enigste kindje, maar ook al een kindje. Tim is mijn kindje. Ja. <laughs> Daar kom ik niet omheen. Ja, echt niet. Hey, nogmaals ontzettend gefeliciteerd met uh, de ondernemerschap van het, uh, van het jaar over heel Zandvoort, overal. Ja. Uh, het meisje wordt elke dag netjes gezegd. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> nou, we geven er elke dag een hand. Nou <lacht> hey, ja, volgend jaar moet je hem inleveren en dan, ja, dan, dan, dan, dan, zie, dan zie ik je weer bij de ondernemersavond terug, denk ik. Ja, dan ben ik er, dan ben ik er zeker. Ja. Oké, okay. <lacht> je ja. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Fijne dag nog. Oh, nog een fijne dag.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 Straatje om, zoals gewoonlijk elke avond even een straatje om, voor ik mijn ogen sluit. Samen een straatje om het laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af verwijs ik naar een fluit. Geviel laat wie nu uit. Om dat laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af, terwijl ik naar hem luid. Wie laat wie nu uit? We gaan weer een straatje om. We gaan weer een straatje om uh, en wij gaan praten met uh, Noortje Olie Mulder en José van Paap. Ik was even de voornaam kwijt, sorry daarvoor. Maar we worden altijd weer geholpen. Uh, het museumpodium gaat deze keer met de beachpopzingers in, uh, ja. in combinatie. Ja, we krijgen een hele vrolijke en misschien ook wel emotionele middag. Want er komt van alles en nog wat: het is popmuziek. Van uh, vroeger, van nu, eigenlijk alles. Hoe kom je op het idee om uh, met de Bispopzinger samen te werken? Nou, omdat ik gewoon eigenlijk vond. Ik heb altijd best wel veel koren om mij heen. En ik had hun nog nooit gehad. En toen heb ik één keer contact gezocht en toen hebben ze later zelf contact gezocht. Dus ik was heel erg blij dat ze kwamen. Dat het lukte. Jij zei de eerste keer uh, geen contact en nu zoek je contact. Ik heb ik contact gezocht, want het is al uh, beklonken eigenlijk. En ja. uh, hoe kwamen jullie op het idee om dan toch naar het museum te gaan? Of? Nee, wijzandvoort, museumsandvoort, dat is.. Uh, daar, Heel moet je, daar, makkelijk. Moet je, daar moet je een Heel keer op Heel makkelijk. En we lopen er iedere dag langs, dus ja, wij toe. moeten daar een keer naartoe. Ja, ja. Beachpopzingers Beach is een redelijk uh, koor wat uh, groot geworden is. Ja. Hoeveel leden hebben jullie nu? Hoeveel zangleden? 30. Uh, pas dat er wel in, uh, Noortje? Ja. ja, alles gaat pas. We hebben nog wel koren gehad, groot waren. Nee, maar het, het, het mannenkoor, dat is nog groter. En ze kunnen er allemaal in. En waarom? Mensen schikken, ze gaan staan, ze staan in de hoek. Ze hebben er gewoon zin in. Dus het gaat echt lukken. En helemaal met, met de nieuwe zaal nu, hè. die is een stuk groter. Want er staat in het midden weinig... Uh, om te zien, zeg maar. Het staat aan de zijkant. Dus wat meer ruimte, dus om, uh, ruimte. om alle beachpoppers we kunnen, kwijt we te kunnen. Er kunnen echt heel veel mensen in. Dat is morgen dus. Morgen. Um, van emotioneel tot vrolijk. Ja. José, wat is het repertoire? Ja, van, van beachpopzingers uh, zijn uh, natuurlijk een popkoor. En wij zingen uh, popmuziek van toen tot nu. Maar we hebben onder andere ook een heel mooi nummer van Karin Bloemen, Lef. Waar ik zelf een uh, enorme fan van ben. Maar we zingen ook uh, uh, een NL medley met allemaal oude nummers van. Uh, oh ja, dat was ook nog een ja. uh, ding wat op de radio was. Maar we zingen ook de uh, Rolling Stones en de Beatles en YMCA. And, uh, maar ook The Scientist, dat is weer een veel nieuwer nummer. En dat. ja... Uh, yeah. Daar genieten we allemaal van eigenlijk. Om het te doen en om het te laten horen. Hoe, hoe werkt het nou uh, als jullie nieuwe nummers gaan krijgen? Wie, wie brengt dat aan? Is er één persoon? Of Onze zijn er... dirigent uh, Arno uh, Westerburger uh, schrijft dat vierstemmig uit. En uh, daar heeft hij een enorme klus aan. Maar het meeste ja? is vierstemmig door hem... Gemaakt, zodat wij dat uh, kunnen zingen. Nou, als een van jullie leden bijvoorbeeld zegt: of jij bent met iemand ingesprekend. Nou, dat nummer dat is heel leuk. Zullen we dat dus gaan doen? Dan stellen jullie een Kan ja voor hoor, natuurlijk. Als je het ziet zitten. Dan nou, er, er, is een, er is een muziekcommissie die daar dan uh, over beslist, maar we kunnen allemaal uh, ideeën aandragen. Ja. Oh, dat is wel leuk. Je kan het proberen, maar of het slaagt, weet je natuurlijk niet. Hè? <lacht> nee, niet dat ik idee heb, maar... Nou ja, ik zat laatst ook naar een of ander nummer te luisteren... en dacht ik van, goh, dat vind ik ook wel leuk eigenlijk. Dat zeg ja, ik dan, manier, maar ja. er gebeurt misschien helemaal niks mee. Dat weet je niet. Ja. Want dat kunnen hun dan weer ongeschikt uh, achter, ja. Om dat vier stemmen gewoon op papier te zetten, is best lastig. Hoe lang is je daarmee mee bezig inmiddels? Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar... lang? voor lang kunnen <lacht> Ja... Moet dat vierstemmig? Ga je dat niet... Wij zijn vierstemmig. Oh, en dat, dat hou je ook bij elke uh, uitvoering hou je dat vast. Praktisch wel, ja. Ja. ja. Omdat je ook zou kunnen zeggen van nou, weet je wat, we doen het dus tweestemmig of uh, we gooien alles dat in Dat kan de Maar dan is het wat simpeler. En dan, ja, ja. dan bedoel het is, de klank is mooier als je het meerstemmig doet. Ben je eigenlijk al een beetje bekomen van, uh, van de Korendag? Net aan. <laughs> <laughs> dat was natuurlijk ook uh, disco. Ja, dat is echt geweldig. Dat is ieder jaar weer een feestje. Echt heel leuk. Ben je al, zijn jullie al aan, aan het volgende jaar aan het denken? Absoluut. Ja? Absoluut. Maar eerst uh, morgen. Een uh, flinke repertoire. Want ik zie daar een hele lijst met iets van uh, 16 nummers. Als ik het goed ondersteboven lees. Nou, 14 maar. 14 nummers. Uh, met pauze, Noortje. Met pauze. Er is koffie en thee. En mensen kunnen ook iets eerder komen natuurlijk. Dan kunnen ze het museum nog even bezoeken. Met, Met deze nieuwe tentoonstelling? Ontzettend mooie tentoonstelling. Eigen tijdse tentoonstelling. Je weet echt niet... Nou, ik was, ben heel erg druk geweest uh, deze uh, zomer. Ik was een, een tijdje ben ik niet geweest. En ik kwam binnen gistermiddag. Nou, ik wist echt niet wat ik zag. Ben je, ben je in een stoel voor het, uh, het beeld ben gaan er, zitten? Bij de, er stond een bankje. Ik ben in het, bij dat bankje gaan zitten. En dan wordt er per tik een gedeelte van het schilderij ingevuld. Nou, hoe iemand dat voor elkaar krijgt... Het gaat via een iPad, heeft hij dat gemaakt. Het is echt ongelooflijk mooi. En het zijn ook hele romantische beelden... Het is, ik was echt helemaal uh, flink. Ja, het, is een, uh, het is een panorama wat, ja. uh, wat opkomt als je daarnaast zit te kijken. En wat ja. vervolgens ook weer weggaat. Het ja. is een, een, een, een tijdreisje. Ja. Van begin. Je ziet dat het strand gevuld ja. wordt met mensen. En het is ook allemaal een beetje nog romantisch. Hè? De jaren 50, de jaren 60. Maar je ziet ook 20 jaren. En je ziet een mooi oude hotel daarboven nog staan. Nou, orange, ja, oranje. Ja, er waren vroeger hele mooie hotels. Ja. We hebben boven nog een expositie van alle oude hotels. Die ziet boven in de kunstboet. Oké. Okay. En we hebben natuurlijk, als je binnenkomt, wij gaan naar Zandvoort. Dus de trein, de groene kikker, de blauwe trein. Dat zie je dan in het verleden naar het heden. Het... Ik moet zeggen dat uh, ik, ik was daar gisteren en ik, uh, je zou inderdaad een uur eerder komen. Ja. Je moet er goed om, voor gaan zien. Ik ga er ook niks over verklappen, want je moet nee. zelf maar gaan kijken. Om een uur eerder te komen bij het Zandvoort Museum en daarna luisteren we lekker naar uh, ja, de bibliotheek. Ja, we beginnen rooms. om uh, drie uur en dan is er een kleine pauze. Maar en... hoe laat gaat het museum? Gaat het om twaalf uur open? Uh, wij gaan om één uur, Eén uur open. Uur open ja. Eén uur open, Dus ja. wil je die, wil je die uh, uh, expositie, we gaan naar Zandvoort zien? Ja. Kom dan lekker een uur of twee eerder. Om 1 uur is het museum open. Ja. De biepsopzingers die beginnen om 3 uur. Ja. En dan hebben jullie pauze. En dan gaan jullie door tot 4 uh, uur. Of misschien later, we weten het niet. Dat weet je nog niet. Dat gaan we zien. Tot iedereen. En dan is er het genoeg vindt. Dan is de vindt. <laughs> ja, en de kosten zijn drie euro entree. Of een museumkaart. En dat uh, zo. Morgenmiddag vanaf 14.30 is, uh, is de inloop. Maar ja. kom eerder en kijk naar die prachtige tentoonstelling. Ja. Om drie uur van drie tot vier laten we het zo maar doen. En de pauze dat, uh, is aan jullie. Uh, van drie tot vier treedt het de Singers op. Met een gevarieerd repertoire. De intree is drie euro. Of een museumjaarkaart. En dat is inclusief koffie en thee. Ja. Dank jullie voor de komst en de uitleg. En ik wens jullie heel veel plezier morgen. Gaat lukken. Dank je wel. It's your Ja, nou, naast mij uh, zit Jaap. Jaap Koper, die kwam even binnenwandelen en die uh, gaat er gelijk even bij zitten. Ja. We zullen hem ook gelijk in de gaten houden. Oh god, nou, ik zal wel een Wij hadden uh, de twee categorieën uitgenodigd die uh, winnaar waren in hun categorie. Dat is de retail uh, en de horeca. Ja. Jij bent van de retail, Suzanne? Sanne. Sanne, sorry. Ja. Uh, van Vessum. Klopt. Um, jij was daar ook? Ja, hele leuke avond. Hele leuke avond? Ja, het was echt een hele leuke avond. Vonden we vonden leuk gedaan. Hoe vond je het dat je uh, genomineerd bent? Ja, super. Dat was al een hele eer. Die hadden we ook eigenlijk niet zien aankomen. Dus dat was echt een verrassing. Had je die en niet zien aankomen? Nou ja, door onze klanten natuurlijk. En uh, ja, echt super. Heel erg leuk. Ja. Dan is de avond daar. Um, flitsend... En uh, uh, belichtend gingen de beelden over, uh, uh, over het scherm. Ja. Dat was toch wel uh, indrukwekkend, vond ik. Ja, vond ik ook. Ja? En ineens blijft jouw naam staan. Tenminste, de naam van Van Vessen blijft staan. Ja, hoe, klopt. Is dat, hoe is het gevoel? Ja, dat is echt kerst op de taart. Dat is echt fantastisch. Zullen een aantal mensen omhoog springen? Ja, klopt. Ja, we waren natuurlijk met het hele team aanwezig. En uh, ja, toen onze naam bleef staan, staat natuurlijk met hele leuke mensen in de categorie. Dus... Ja, het is altijd maar een verrassing. En uh, ja, het was echt uh, fantastisch. Ja. Hoe word je uh, winnaar van zo'n categorie? Want het ging ook over duurzaamheid. Ja. Uh, ik heb begrepen dat de Bakkerij van Vessum in Haarlem redelijk aan het, aan het vergroenen is? Ja, nou ja, de, de grote bakkerij is inderdaad in Haarlem. En we zijn heel erg bezig met duurzaamheid. We willen uiteindelijk ook CO2-neutraal worden. En daar zijn we heel erg goed mee op weg. Um, dat doen we door middel van bijvoorbeeld broodzakken... die uh, afbreekbaar zijn. Maar ook uh, nu, op, omdat we dus gewonnen hebben... geven we katoenen broodzakken mee aan onze klanten dit weekend. En die kunnen dan uh, dat elke keer meenemen naar de winkel. Dus dat scheelt weer plastic. En we kijken ook heel erg waar de grondstoffen vandaan komen. We hebben nu bijvoorbeeld een heel mooi broodje... Uh, dat gemaakt is van granen uit de Haarlemmermeer, dus heel lokaal. En dat scheelt natuurlijk ook weer vervoer en, uh, en dat is natuurlijk altijd beter voor het milieu. Uh, dus we zijn ja, op heel veel vlakken zijn we daar heel erg mee bezig. Ja, en in, in de grote bakkerij, uh, die levert naar jullie... Klopt. Uh, bakken jullie zelf ook in, uh, ja, in ja, wij Ja, alle snacks bakken wij sowieso. Dus croissants en dergelijke. We bakken ook een aantal broden zelf. We hebben hele mooie steenovens. Dus dan krijgen we deeg binnen en we bakken dat helemaal uh, zelf af. Ja. Ja, er staat uh, om, uh, om, om dit uur bakken we dat brood. Ja, dat was eerst inderdaad. Dat, uh, dan hadden we een, uh, ja, een weekschema ja. van wanneer we wat bakten. Dat klopt. Ja, dat we de hele dag verse broden kunnen... kunnen... Oké. Okay. Ja, nee, ik, ik zit het met aan. Je aan, zit er aan van te, van ik mee te luisteren. Ik, dus zit, mee dus ik mee te <laughs> luisteren. Nee, maar ik, ik, ik, ik, ik zie dat ook inderdaad wat jij zegt. De, de borden, dat, dat, dat op een bepaalde tijdstippen een bepaald brood dan op dat moment beschikbaar is. Ja. Maar je hebt hem ook eigenlijk al min of meer beantwoord. Je merkte de klanten dat eigenlijk ook terug in de producten die jullie... Nou, dat, heb je, dat voorbeeld heb je net gegeven. Ja. Maar wat mij ook, waar ik ook af zit te vragen. Wanneer hebben jullie die omschakeling eigenlijk dan gemaakt. De omschakeling naar duurzaamheid. Ja, nou, nou, nou, nou, nou uh, dit soort dingen, hè, dus ja. uh, lokale dingen, uh, zoals wat je zegt, uh, uh, ja. graan uit de Haarlemmermeer. Ja. Nou, dat is eigenlijk echt een heel langdurig proces, want we zijn daar al jaren mee bezig, en in eerste instantie, we hebben ook heel veel granen uit Duitsland, uh -huh. en sinds ongeveer uh, een jaar geleden, dus granen, zijn we bezig met een boer uit de Haarlemmermeer, die echt allemaal uh, oude graansoorten verbouwt, en ook op een hele duurzame manier. Hij uh, tilt bijvoorbeeld de grond om op, in plaats van het om te ploegen, Waardoor de, de grond ook, uh, de mineralen, vitamine in de grond veel beter uh, geborgen blijven. Dus we zoeken ook boeren uit die zelf bezig zijn met ja. duurzaamheid. Maar is het dan ook eigenlijk zo van dat je als bakkersbedrijf heel graag via je roots wil uh, terug laten komen in, in, de, in, in, de, in het lokale. Dus, dus ja, dat, absoluut. Ja? Ja? ja, zeker. Ja, we vinden het alleen maar mooi dat het natuurlijk Nederlands graan gebruikt kan worden. En dat zie je niet bij veel bakkers. En uh, ja, wij vinden het gewoon heel erg leuk om te doen om nieuwe graansoorten te gebruiken. Om uh, bijzondere graansoorten te gebruiken die bijvoorbeeld vroeger gebruikt werden. Ja? Ja. Merk je dat ook uh, terug in uh, het aantal mensen wat bij jou in de winkel uh, komt uh, staan van, nou, lijkt me wel lekker brood... Ik wil dat graag uh, ja. hebben. Ja, ja zeker. Ja, want we hebben dan een maandbroodje. En dat is dus elke keer van die granen gemaakt. En dat wisselt dus per maand. En er zijn toch mensen die daarvoor komen. En het leuk vinden om eens wat nieuws uit te proberen. Ja. Gaan, we, uh, gaan we terug naar de bakkerij. Ja. Uh, <lacht> dat is ook een vraag hoor. Ja. <lacht> uh, heel veel uh, bakkers die gingen een beetje uh, naar beneden toe. Omdat de supermarkten pakten dat een beetje over Ja. En... Daar ligt verpakt brood en je kan tegenwoordig ook brood snijden. Ook in de supermarkt komt de bakkerij terug, valt mij op. Klopt. Is dat bij jullie merkbaar? Dat mensen nu echt wat meer terug willen naar wat Jaap zegt, de roots. Omdat je allerlei verschillende soorten granen hebt. Dat je toch weer zegt, ik ga naar de bakker omdat ik daar... ...mijn brood zo en zo kan kopen. Ja, je gaat wel denk ik zelf naar de bakker... ...omdat je brood verser kan zijn... ...omdat je bijzondere brood wil... ...of omdat je bezig bent met je gezondheid... ...of wat extra uitleg wilt over de, over de soort broden. En uh, ja, ik merk wel dat de mensen die bij ons komen als klant... ...die zijn toch wel wat bewuster bezig daarmee. En zeker omdat wij dan ook duurzaam zijn... ...dat heb je bij een supermarkt waarschijnlijk minder. Dus ja, ik denk zeker wel dat mensen zijn daar wel mee bezig zijn... ...en die vragen daar ook naar. Dus, dus ja. dat, uh, dat ga je merken? Zeker. Er komt een andere winnaar ja. binnen. Ik zit er echt zoiets van, wat blijf je nou? Oh, ik moest hier om tien nou over zijn. zijn. Ja, nou, nou ja, nou, je nou, bent redelijk, uh, redelijk op tijd. Nou, ja, ik komt, goed, maar, ik zou zeggen, trek rustig even je jas uit. Ja, ja. Ja. Inmiddels uh, is ook aangezonderd van echt van het Wapen van Zandvoort. gieten van Eich. Eich, Eich sorry. Eich. Um, winnares, het wapen van Zandvoort in de categorie horeca. Ja, dat was de reden waarom ik aangeschoven ben. omdat ik uh, Heb jij wat met horeca? N n nou, <lacht> <lacht> ik heb al wel degelijk wel iets met horeca. Wel uh, degelijk. Wel degelijk. Uh, maar dat heeft uh, te maken met het uh, verleden van mijn moeder. Die op een gegeven moment ook, ik had dat er vanmorgen nog over. Uh, die uh, op een late vijftiger alsnog uh, op het strand is uh, gegaan om iets, ook nog iets te doen. Dat was altijd een stille wens uh, geweest. En ja, daar hoor je verhalen over de, hoe dat dan gaat. Maar ik had het afgelopen donderdagavond, nadat, uh, nadat uh, de prijzen waren uitgereikt... ik zat in de studio en uh, de, de mensen uh, op het strand van ZFM... die hadden op een gegeven moment uh, een live verbinding via Facebook. En inderdaad, Brigitte werd dus ook uh, even wat, uh, wat vragen gesteld. En naar aanleiding daarvan nou, hadden wij dus uh, afgelopen donderdagavond... nog een gesprek over van hoe dat uh, met jullie gegaan is want het is van bijna helemaal weg het wapen van zandvoort naar iets wat uh, wat uh, wat nu gewoon redelijk nou redelijk gewoon goed gewoon goed lopend horecabedrijf is uh, geworden ja ik ben altijd wat, uh, wat uh, ja. ja je hebt altijd wat oogklepjes ja ik ben, ben, maar het is gewoon oh, een goed lopend horecabedrijf vind ik het heel je leuk. hebt altijd oogklepjes op vind ik ook wel ja, een beetje een beetje ja maar ja je hebt uh, heb natuurlijk wel gelijk um, Ik wil niet zeggen dat ja het wel eigenlijk het plein was een uh, ja het dood. was, de, was, de, was, de, was de het een dode opgeschreven eigenlijk het, het, is, het, het is op de schop gegaan uh, Twee andere ondernemers hebben geprobeerd daar wat van te maken. En dat uh, het lukte allemaal maar niet. Het heeft tijd leeg staan. En uiteindelijk zijn jullie erin gestopt. Je, je zegt twee, maar in de afgelopen 20 ja, jaar ik, ik, zijn er iets meer dan twee. Ja, twintig jaar. Ja, maar ik kijk even terug naar ja, vijf jaar. Kijk we, kijken, we kijken even naar een, paar, een paar jaar terug. Want uh, het is zelfs open geweest toen uh, het plein op de schop zat. En dat is natuurlijk de doodsteek voor een café uh, als je daar zo zit. Uh, daarna is er gekomen met zijn compagnon. Uh, Kompion is inmiddels uh, eruit en uh, jij uh, erin. En wat jij beseft van niks. Want het was ook uh, uh, erg stil, ook bij jullie in het begin. Is het nu gewoon iedere avond, nou niet iedere avond, maar bijna iedere avond uh, bommetje vol. Ja. Uh, dat gaat natuurlijk wel richting uh, de verkiezing van de zaak van Zandvoort. Want je hebt toch laten zien dat het kan. Het is het geheim. Ik heb geen, ik heb geen idee. Nee? Nou, het is natuurlijk uh, fantastisch mooi verbouwd sowieso. Dat heeft wel een, uh, een grote boost gegeven ook. Ja, scheelt dat zoveel? Want... Ja, wel natuurlijk. Het is keurig. Het is mooi. Het stinkt niet meer. Het, zit, nou, het, doen, hoe, hoe, ja. het stinkt niet meer. Dat is, dat dat is ook belangrijk. een ding. Hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, hoe jullie waren dus zaten er zaten gewoon te twee gaten. Ja? Er zaten gewoon twee gaten in het riool. En toen heeft Marcel oh. een... Uh, ja, serieus. Ja. De opriol onder het biljart. Lekker. En het schijnt dus uh, al... 80 keer nagekeken te zijn. En niemand kon het vinden. En dan was het weer dit. En dan het, het heeft heel veel geld gekost. En dan komt uh, Marcel uh, Holtzaus. En die doet een rookproef. En het is opgelost. Ja, dat was ik, uh, elke dag. Ik moest bijna huilen. Elke dag. Denk Het stinkt nog steeds niet. Want dat die, is natuurlijk een verademing. Dus de, dat is een... Uh, uh, de verbouwing vind jij een deel van het succes. Ik, ja. Uh, daardoor komen er ook... Uh, ja, nu kan je wel kijken. <laughs> um, heb jij in die periode... Uh, het publiek zien veranderen in, in, uh, in het wapen. Vanaf vanaf vanaf vijf die... jaar geleden zeg ja? maar en nu. Ja? Nee, nee. Nou, het, het was dus heel erg, uh, ja, het is oudstand voor het café. Het moet zo blijven. Oh, blah, blah, blah, blah. ja. Daarna zijn jullie daar uh, vol in gegaan. Ja, maar we hebben echt wel ontzettend veel hele trouwe gasten. Dat zie je ook met die verbouwing. Dat hebben we, het sloopwerk en alles hebben we samen met de gasten gedaan. Weet je, dat dat ja. tekent wel. En, uh, het zijn er zoveel dat je gewoon inmiddels weet dat als je een keer wat doet... dan weet je gewoon dat er 30, 40 man al staat. Yeah. Als je een evenementje doet, weet je wel. Yeah, yeah. Klein evenementje. En uh, dan weet je dat er al sowieso 30, 40 man uh, binnen zit. Omdat je een hele trouwe vaste gastengroep yeah. hebt. En dan durf je dus ook dingen te ondernemen. Dan durf je dus ook dingen te organiseren. En ook nieuwe dingen. Want... En ja, ja het, en dan ja. wordt het weer steeds iets groter. Want Zit, het stijgt dus nog steeds. Ja, zitten die toevoegingen, of tenminste... Hè, dat, dat, wat je ook donderdagavond zei... de nek uitsteken in die evenementen... zoals bijvoorbeeld Pride in the Beach? Ook Pride dat in the Beach. Het heeft dus best wel, dat heeft best wel impact gemaakt op mensen. ook weet je wel? En ook om te zien dat het dus gewoon wel kan op dat plein. Ja. En de samenwerking onderling... Met, met, met Marcel en Suus... en ik dan... Mm -hmm. dat was gewoon zo gaaf om dat te doen. Dus... Ook te laten zien dat dat dus wel kan. Want je, het is moeilijk alleen. En, ja. ik, en ik noem het ook altijd daar op het gastensplein. Moet je niet. Ja, Eigenlijk moet je bijna schreeuwen dat je er ook nog bent. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp. Want je loopt daar niet. Het is geen loop-in, zeg ik. Nee, je loopt daar niet. Maar nu denken er dus steeds meer mensen Denken bij een rondje dorp even na dat ze... Oh, we beginnen even bij het wapen, weet je wel. Ja, ja. En dan gaan ze daarna naar dorp. Ja, ik, vind, ik vind het superleuk dat ze alleen al dan aan ons hebben gedacht, weet je wel. Ja, ja, ja. En ook, uh, nou, laatste rondje, dat doen ze meestal niet, want dat is dan rond een uh, uur of drie, nou ja, dat is... Uh, maar als ze van tevoren... Ja. Dan nadenken, over we kunnen ook nog even naar het wapen gaan. Dat vind ik super leuk. En je merkt dat dat wel steeds meer gaat gebeuren. Maar het blijft lastig daar. Het wordt steeds meer dichtgebouwd ook. En afgesloten. Dus wat dat betreft. Misschien wordt het wel weer opengebroken als het gemeentehuis weg Er zijn natuurlijk wel onderdelen geweest. Zoals een kofferbakmarkt. Dat heeft ook een aanzuigende werking. dat gaf wel reuring op het plein. Sowieso. Want ik hou ervan als er dingetjes... Maar ja, weet je... Ik denk ook uh, aan de, de weekmarkt of zo. Waarom zou het niet daar niet op het plein staan? Er staat mm -hmm. niemand in de weg. En nu ja. staat het wel als mensen in de weg, vind ik. hè? Ja. De weekmarkt. Ja. Ik denk dat het plein ligt ernaast. Er wordt uh, aan het. jouw uh, linkerscheider ja geknikt over de weekmarkt. Ja. Vind je dat ook? Nou, ik denk dat het wel heel goed zou zijn als het inderdaad wat uitgebreid wordt naar die hoek. Want anders blijft het altijd zo'n stille hoek. Ja. En het zit nu natuurlijk midden in de winkelstraat uh, voor andere winkels, die ja. soms dan iets minder goed bereikbaar zijn. Ik denk dat het een goed idee is, ja. Over, ja. Uh, over bereikbaarheid. Uh, het gerucht gaat in zand dat jullie gaan verhuizen. Ja. ja, nou ja, dat kan ik dan ook wel zeggen. <laughs> ja, we gaan inderdaad verhuizen in het nieuwe jaar. Klopt. Ja. In, het, in het nieuwe jaar? Ja, in het nieuwe jaar. We willen, voor de paasdagen willen we er eigenlijk al in zitten. En we gaan dan naar de grote krocht toe. Oké. Okay. Ja. Is dat de, de oude zaak van de fotowinkel van nee. meneer Gorder? Nee, nee, nee die nee, niet? De nee, nee. oude zaak van nee. Hoorneman. Oh, ja. daar! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. klopt. Maar daar sta je ook op de weekmarkt. Ja, daarom. Daar staan we ook uh, op de weekmarkt. Nee, het vinden we natuurlijk. De weekmarkt is hartstikke leuk, want het trekt ook heel veel mensen naar de straat toe. Dus dat is heel erg leuk. Maar het zou ook inderdaad wat groter kunnen. Ik denk ook. Uh... Aan de kant van het kerkplein wat meer misschien. Maar uh, Brigitte, jullie gaan niet verhuizen. Jullie blijven gewoon Nee. nee. nee. <laughs> nee. Een wapen pakken en een Wel privé wel. Eindelijk eens een keer te gaan verhuizen. Ja. Maar nee, nee. nee. Uh, hebben jullie ik, ook... Uh, uh, sorry. Ik heb net aan Sanne ook gevraagd. Hè? dat gaat Bij jou ook. Uh, um, op een gegeven moment word je genomineerd. Hoe voelt dat? Nou, geweldig. Ja, ik, dat, vind ik, uh, dat vind ik de grootste Ik heb je prijs. daar zien springen toen jij uh, uh, genomineerd werd. Wat, ja, nee. Wij nou, zaten toevallig bij jullie in het café. Ja? Ja, maar toen, toen wij echt. Toen, toen ik, ik was stiekem even op vakantie, en toen kreeg ik een berichtje van: goh, jullie zijn genomineerd. Daarvoor had ik ja, ik, was, ik was echt zo blij. Want ik denk, dat doen gasten zonder dat ik. Mm -hmm. Nu heb ik mensen gevraagd Alweer op mijn stemmen, weet je wel. Maar die nominatie is daar gekomen zonder dat ik daar überhaupt iets over heb gevraagd. Ja, ja. Dat hebben ze uit zichzelf gedaan. De grap mooi, is dat ja. dat het bij iedereen zo overkomt. Dat komt bij Sanne ook. Zo is is de nominatie dan eigenlijk al op zich dat is de prijs. een eerste. Ja, is dat de, de prijs eigenlijk? Ja, juist. Zeg, ja, ja. Want, want kijk, als je eenmaal genomineerd bent, dan ga je los. en dan ga je delen en dan ga je post maken. En weet ik wat was, ja. ah, wat, ik, wat ik wel uh, proeven op de avond zelf, hè, dat, uh, dat jullie ook, uh, ook lieten zien, hè, dat geldt ook voor jullie, uh, dat jullie op een gegeven moment laten zien van waar jullie echt, ook echt mee bezig zijn. Hè. Gewoon laten zien van wat jullie en wat jullie hebben gedaan in, uh, in die afgelopen tijd. Ja, ja. ja. ja. ja dat ja. geldt voor, uh, uh, voor alle drie de categorieën. Ja. Uh, We hadden het over duurzaamheid. Duurzaamheid. En, uh, wat, wat doen jullie aan duurzaamheid? Nou, dat, uh, dat is dan wel weer leuk, want wij hebben natuurlijk ook uh, ja. HR glas overal laten zetten. En daar ben ik uh, nu mee, mee verder aan te gaan. Want ja. ja, je weet, het pand is echt niet van mij. Maar um, <lacht> we willen het wel duurzaam maken, dus ik ga gewoon raampje voor raampje ga ik gewoon HR glas <lacht> te ja, ja, ja, ja. Maar de huisbaas heeft natuurlijk ook meegedaan met een hele mooie verbouwing. Dat alles is. Uh, uh, hoe heet het? Uh, geïsoleerd mm. en met de uh, culinaire bijvoorbeeld dat als plastic is dan hebben wij altijd alleen maar palmblad en papieren bordjes weet je wel. Ja, ja, ja. en, en uh, dat, uh, dat afbreekbare biologisch afbreekbare plastic mm. is het, zit dat ook bij jullie wat jullie uh, aan materiaal, ja, materiaal ik zeg hoor ik uh, eigen dingen ook uh, verkopen in de, de winkel zelf biologisch bier bij wijze van spreken uh, nou we hebben wel eens biologisch bier uh, op en uh, ik mm. heb ook wel eens biologische groente of vlees mm. maar dat heeft niet dat is niet de hoofdmoot, weet je wel. Ja. Ik bedoel, wij, wij zijn natuurlijk heel goedkoop, of tenminste vrij goedkoop met eten. Ik heb een happy voor 8,75. Ja. Weet je, een daghappie. Is dat ook de en, kracht van jullie? Dat weet ik niet. Nee. Maar dan, dan kan ik bijna niet meer biologisch koken. Hmm. Dat is, daar hangt ook een prijskaartje aan. Biologisch ja, is nog steeds prijzig, toch? Ja, en ja. Dat, dat, is, dat is jammer. Maar... Um, bij ons mag het gewoon niet te veel kosten. Ja. En dan kan het niet biologisch. Hebben jullie ja. biologisch brood? Ja, wij hebben biologisch brood. Ja. Niet alles is biologisch, maar een, uh, zeker een deel van ons brood wel. Ja. En dat is inderdaad wat prijziger. En dat is uh, ja, net wat de klant daarvoor over heeft ook. En uh, daarom hebben we ook keuzes. Mensen, mensen kunnen zelf kiezen. Willen ze een iets ja, goedkope brood? Want we hebben ook verkoren broden die gewoon niet duur zijn. Merk je dat aan ja. mensen dat ze ook uh, voor biologisch kiezen? Ja, absoluut. Ja. Klopt, ja. Veel. Oké, okay. hoe nu verder met het wapen van Zandvoort? Met de prijs? Ja, hij staat wel de bar. Het schept natuurlijk een bepaald verwachtingspatroon. Ja, het, ja, ja, ja, ja, dat is het ook. We, gaan gewoon door. we zijn met hele leuke plannen bezig. Weer met Suus en Marcel. Om nog een iets groter dingetje neer te zetten dan dat we vorig jaar hebben gedaan. En dat is niet eens met de prijs, maar op een hele andere datum. Mm -hmm. En dat wordt wel heel erg gaaf. Ja. En voor de rest, ja, we hebben wapen op zijn kop. Gekkigheid. Eén jaar, één jaar na de verbouwing een feestje met tappa's en Harro komt uh, me ondersteunen in de keuken, dus ja, we gaan gewoon door. Ja, Harrow is ook onbetaalbaar, ja, hier wordt, wordt en... onrommel ja. ingezet, ja. zie ja. dat, is... dat we Harrow ja. nog bij mijn vesthoek ja. kunnen krijgen. Ja. Pak wel. Ja. Nee, het is gezellig, het is mijn vriend. Hey, ons... ja. Ontzettend leuk dat jullie uh, gewonnen hebben, we hebben met uh, de, de hoofdprijswinnaar ook gesproken en die was ook heel erg trots, dat zijn jullie ook. Ja. Ja. Uh, ik wens jullie heel veel plezier in de bakkerij en bij het wapen. En in beide zaken kom ik voor al van een keer terecht. Ja. ja. Dank je wel voor je komst. Dankjewel. Wij uh, moeten door, want er wordt er daar uh, over minuten en vingers gaan uh, de lucht in. Ik moet nog wat kwijt over een Facebookpagina. Oh, wat dan? Eigenlijk twee. Uh, Jan van der Meer die uh, de Facebookpagina Zandvoorts mannetje en Sandvoort TV host mm. die gaat verhuizen naar Oeganda en die uh, zoekt liefhebbers die deze Facebookpagina willen overnemen. Dus mocht je interesse hebben in Zandvoort Mannetje of Zandvoort TV... ga naar die Facebook-site en uh, maak je bekend bij Jan van der Meer. Dat was het over de... Dat is een beetje een dienstmededeling eigenlijk. Ja, is eigenlijk een beetje een dienstmededeling, want hij, uh, hij wil het wel doorlaten gaan. En ja, dat, daar zit wat in natuurlijk. En uh, ik heb even gekeken, het is best een leuk, uh, leuk ding. Dan heb ik nog een, uh, een agenda. En uh, morgen komt uh, vriend Sinterklaas. Dus ik zou me oppassen dat ik jou was, Jaap. Nou, ik blijf thuis. <laughs> Sinterklaas komt in Zandvoort morgen met de reddingsboot, neem ik aan. Morgen is ook Classic Concert met het Symfonieorkest Haarlem. En dat begint om, het was wel druk morgen, om drie uur. Er is natuurlijk ook in het museum de Beachpopzingers. dat is morgen ook... Dus uh, druk, druk in Zandvoort. 22 november is de Rotary Rijvaardigheidstraining op het circuit van Zandvoort. Daar kan je nog op inschrijven via Rotary website. 25 november. Muziek op zondagmiddag in Studio Antonie in de Oosterparkstraat 44 vanaf 4 uur. 28 november is de grote informatiemarkt voor senioren in de blauwe tram vanaf 2 uur. 29 november, dan zitten we alweer aan het einde van de maand, is de eerste regenboogborrel Rosé aan zee bij uh, Café XL. En 1 december is in Hotel Faber de babbelwagen Zandvoort Verleden en Heden. En de aanvang is om uh, 8 uur. Ik zou even kijken op de website of er nog kaartjes te krijgen zijn, want ik weet dat er nog een uh, week daarna nog een voorstelling komt. Dit was uh, Goedemorgen Zandvoort en ik dank Cordraaier als medepresentator en voor het muziek. en uh, Gert van Kuik en Gede Rutte voor de redactie. Jaap, even kort de, uh, de medepresentator. Ik wens jullie allemaal een prettig weekend en tot volgende week. The river running through the air of the cat. <laughs>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 in the year of the cat mine. Oh, baby, mine. Oh, baby, mine. I get so lonely when I dream about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. If you were there. We two could hug and kiss and never tire. I'm Fire, you are my one desire. I get so lonely when we'll I dream about you. Why can't you be there? Crossing and turning in my slumber, oh, baby, boy. holding you. it's me. oh baby, I give you kisses.